4 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De Tweede Kamerleden Blok van de VVD en Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid worden betrokken bij de informatie. Ze gaan hun partijleiders Rutte en Samson secunderen, zo is tegenover de NOS bevestigd. In het verleden kozen partijen er ook al voor om fractiespecialisten bij de formatiegesprekken te betrekken, maar dat is nu niet het geval. Gisteren ronde VVD-verkenner Kamp zijn onderzoek naar de mogelijkheden voor een formatie af. Hij zal morgen samen met PVDA-Bos door de Tweede Kamer worden benoemd tot informateur. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van de vertrekkende leden. 51 mensen keren niet terug. Een deel van hen is niet herkozen. Een deel stond niet meer op de kandidatenlijst. Van de vertrekkers heeft PVDA-Kamerlid Dijksma het langst in de Kamer gezeten. Zij was Kamerlid sinds 1994. Dertien Kamerleden kregen een lintje onder wie Verbeet zelf. Premier Rutte prees haar zorgvuldigheid. Met die zorgvuldigheid dwong u respect af. Daarmee dwong u ook af te laten zien dat u het heel zorgvuldig deed. Zoals een journalist het ooit mooi verwoordde: in professionaliteit hoeft ze slechts de koningin boven zich te beelden. En dat lijkt mij een groot compliment. Rutte prees ook de pogingen van vertrekkend Kamervoorzitter Verbeet... om het publiek meer bij de parlementaire democratie te betrekken... en om in de Kamer begrijpelijke taal te gebruiken... Morgen wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. De Franse Moslimraad heeft een oproep gedaan aan moslims... om zich niet te laten provoceren door cartoons van de profeet Mohammed. Een prominent vertegenwoordiger van de grote moskee in Parijs... noemde de cartoons in een satirisch blad een schandelijke provocatie. Maar, zo zei hij, we zijn geen beesten van Pavlov... die op elke belediging moeten reageren. Frankrijk sluit vrijdag ambassades, consulaten en scholen... in twintig islamitische landen... vanwege de publicatie in het blad Charlie Hebdo. De hoofdredacteur van het Blad zegt in een reactie dat de cartoons schokkend zullen zijn voor degene die erdoor geschokt willen worden. Hij benadrukt dat hij fundamentalistische moslims niet vraagt om zijn blad te lezen. De politie heeft tevergeefs een spijkermat gebruikt in een poging om de daders van een plofkraak te pakken. De spijkermat werd vanochtend ingezet op de A59 bij Rosmalen. De politie achtervolgde toen een auto die betrokken was geweest bij een plofkraak bij een Rabobank in Eerde. De auto kreeg een lekke band, maar de bestuurder wist vervolgens nog een stuk verder te rijden. De auto werd later leeg teruggevonden in Hintham bij Den Bosch. De daders van de plofkraak in Eerde zijn nog niet gevonden. Het is onbekend of er buiten is meegenomen. De spijkermat wordt bij wijze van proef sinds een paar maanden gebruikt... door politiekorps in Amsterdam, Zeeland en Brabant. Het weer, wolkenvelden en zon. Vooral over het noorden en midden van het land trekken stevige buien. en Het is zo'n 16 graden. Morgen verandert er weinig opnieuw buien, vooral in de noordelijke helft van het land. AWB-verkeersinformatie. Het is nog niet erg druk op de weg. Er staat 25 kilometer file. De meeste files zijn bij Rotterdam en bij Amsterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, is richting Den Haag een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt het en de rij staat 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A9. Na één dag werken moet ik één dag echt bijkomen. Toch heb ik het ervoor over. Want ik ben dan wel nierpatiënt, maar ik wil ook gewoon werken en leven. Dialyse is levensreddend, maar ook loodzwaar. Een nierpatiënt als Charlotte moet er dan ook veel voor over hebben om een beetje normaal te leven. Wat heb jij over voor een nierpatiënt? Steun de Nierstichting. Dan steun je wetenschappelijk onderzoek en help je ons om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren. Geef aan de collectant of sms voor 2 euro nier naar 4333.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 Gaan uw klanten te lang in de wacht, omdat u onvoldoende gekwalificeerde callcenter-agents heeft? Hoe klein of groot uw bedrijf ook is, Randstad regelt snel de juiste mensen voor u. Iedereen heeft iets met Randstad. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Heeft u onvoldoende orderpikkers om die onverwachte spoedorders te kunnen verwerken?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 Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij gaan zo meteen beginnen met ons buitenlandpanel. Maar eerst blijven wij binnenslands Ger, aan wielrennen. Nou, het uh, wereldkampioenschap wielrenner in Volkenburg. Individuele tijdrit en Mannen. Gio Fini was tot nu toe, of een half uur geleden... de snelste gevolgde Tony Martin. Hoe staat het er nu voor? Tony Martin is op dit moment de snelste, verreweg de snelste. En we zullen ons het uh, buurtschap Termaar, uh, daar in Zuid-Limburg, goed herinneren als de plek waar Tony Martin Alberto Contador uh, ja, toch min of meer vernedert. Want hij rijdt Alberto Contador voorbij, is twee minuten na de Spanjaard, na de winnaar van de Vuelta gestart. En hij rijdt hem dus nu al voorbij. Contador die nu nog probeert een klein beetje in het spoor te blijven van Martin. Maar dat mag natuurlijk niet echt aan het wiel van hem. Hij mag geen voordeel hebben van de man die voor hem Rijd. Maar Tony Martin is dus ontketend, rijdt daar de snelste tijd. Telefini voorlopig de tweede man. En we weten één ding zeker, Marco Pinotti, de Italiaan, gaat geen hoge ogen gooien. Want hij kwam zojuist vlak voor datzelfde buurtschapje, Ter Maag, kwam niet ten val. Hij probeert het nog even, maar je zag het meteen, het zat niet lekker. En toen die afstappen zagen we wat er aan de hand was. De bondscoach, Paolo Bettini, oudste wereldkampioen, stond erbij. Sleutelbeen gebroken. Ja, dan is het afgelopen. Maar met Tony Martin gaat het goed. Hij is op weg naar de prolongatie van zijn wereldtitel. En ik ben blij dat ik mijn boek ik heb gebeld. Lippus, dank je wel, tot later. Zometeen zo meteen ons buitenlandpanel. Eerst ons Eurobureau. Fred Stroobans, een select groepje van ministers van buitenlandse zaken... van landen van de EU, heeft een half jaar keihard vergaderd. Over de toekomst van Europa natuurlijk, maar echt over een toekomstvisie. Over een vergezicht, een soort vloekwoord geloof ik. Um, en ze zijn eruit, er komt een soort eindrapport. Ja, dat is gisteren in Warschau gepresenteerd. Vorige week al heel eventjes uh, bij Monden van Westerwelle zelf, is de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, die leidt in, ja, in het Europees parlement uh, in, uh, in Straatsburg. En dat zijn echte vergezichten. Hè. Dus in de slotteksten er staan prachtige volzinnen in. Zoals... We want our continent to enjoy a bright future. Hè, het is bijna zo mooi als de pursuit of happiness in, Ame overdoen, in Amerika. Ja. Voor het eerst hoorde ik het ook het woord... polycentrische wereld vallen. Hè. De Europese belangen moeten in die polycentrische wereld gepromoot worden. Ook de Europese waarden. Het is een document tegen nationalisme en populisme. En een document met woorden als solidariteit, vertrouwen en uh, politiek debat. Nou staan allerlei voorstellen in, voor de korte en voor de lange termijn. Die voorstellen voor de korte termijn... daar hoeft het Europees Verdrag hè, van Lissabon niet... voor gewijzigd te worden. Voor die uh, voorstellen op lange termijn uh, eventueel uh, wel. Wat staat er dan allemaal in? Nou, begrotingsdiscipline van de lidstaten... binnen de afspraken over economische groei... een Europees bankentoezicht... meer macht voor het Europees parlement... een rol voor de nationale parlementen... meerderheidsbesluiten voor buitenlandse zaken en defensie. Uh, nou, meerderheidsbesluiten, ook over oorlog en vrede... Dus sommige leden pleiten voor een Europees leger, verdragswijzigingen met gekwalificeerde meerderheid. Mm -hmm. Dat betekent bijvoorbeeld als we nu weer uh, een, een weg gaan afleggen richting een uh, nieuwe Europese grondwet: dat één land het niet, niet meer zo kan afschieten, maar een meerderheid van lidstaten en bevolkingen met een gewone met ja, meerderheid. Over. En voorts, nou ja, weet je, als kers op de taart... een verkozen president van de Europese Commissie... die een Europese regering kan aanstellen. Kortom, de Verenigde Staten van Europa. Fred, ja, is dit een pakket... Tekent het, oh of gaat het nog aan nee. stukken getrokken worden in nee, de diverse ja, nee, parlementen? Nee, het, het zijn allemaal voorstellen van de ministers van buitenlandse zaken. Het interessante is dat de heer Rosentaal daar de hele tijd die zes maanden lang bij zat. En dan komt er uit dat stuk een president van de Verenigde Staten van Europa. En Rosentaal zat ja, daarbij? De, de Rosentaal zat daar dus bij. En die heeft vanmiddag, of vanmiddag gaat hij een brief sturen naar de Tweede Kamer om een beetje tekst en uitleg, uitleg te geven. En in die brief staat dat Nederland geen behoefte heeft aan debatten binnen de EU over institutionele perspectieven. De EU moet zich niet verliezen in een naar binnen gekeerd denkproces over een federaal bestuur van Europa. Nou, dat is niks nieuws want dat heeft demissionair premier Rutte ook altijd geroepen, geen vergezichten. Dus ik even bellen vanmiddag met Hans van Baanen van de VVD... van het Europese parlement en lid van de Commissie Buitenlandse Zaken... en met de vraag natuurlijk of Nederland nu wel of niet de conclusies... van dit elftal ministers van Buitenlandse Zaken onderschrijft. Kijk, het is zo dat voor Nederland, voor de VVD, is het redden van de euro... daar gaat het op dit moment om. Er zijn allerlei maatregelen genomen... En daar mag je natuurlijk over na gaan denken of dat voldoende maatregelen zijn. Maar om nou gelijk te zeggen, er moet een nieuwe president van Europa komen. Dat is de fusie van de president van de commissie en van de Europese Raad. Verkozen en, ook, hè? Ja, direct gekozen. Daar zit niemand op te wachten. En dat betekent dat je iemand creëert die machtiger is dan de Amerikaanse president Obama in eigen land. Dus dat, dat, dat wil niemand in Nederland. Tenminste, ik ben hem nog niet tegengekomen. En wat ik uh, slecht vind is dat de Westerwelle Groep... of hoe je die wil noemen... gooit alles op een grote hoop, een strik eromheen... en dat heet meer federatie dan Amerika zelfs worden. Nou, dat draagt niet bij aan de discussie... en er koopt ook niemand wat voor. Dus ik ben het met Rutte en Rosentaal eens. Concentreer je op de dingen die vandaag en morgen van belang zijn... en niet op zaken waar ook niemand het over eens is... en die pas misschien in vele jaren relevant worden. Dus dat moet je niet doen. Toch heeft de heer Rosenthal... Aan deelgenomen. Hij heeft, er zijn verschillende vergaderingen geweest uh, van deze informele werkgroep, eigenlijk, hè, want dat was ze. Ja. En de heer Roosentaal is daar telkens aanwezig geweest. Zat hij daar nu als waarnemer dan wel als deelnemer? Nou ja, kijk, het is heel verstandig van minister Roosentaal, want als er ergens uh, gediscussieerd wordt, is het wel verstandig om erbij te zitten. Dan hoor je tenminste wat over gaat. Uh, maar hij heeft natuurlijk gewoon meegesproken, dat weet ik ook van hem. En ik vind het verstandig dat Nederland nu zegt... dank u voor deze discussies, maar dat gaan we niet doen. Hmm. Heeft Nederland ook iets ingebracht in deze groep, inhoudelijk? Nou, ik heb er zelf niet in gezeten. Uh, dus ik ga ervan uit dat die discussie rond het redden van de euro... Hè, dat is ook een onderwerp wat op de agenda heeft gestaan van die reflectiegroep... Uh, Nederland heeft zelfs ooit de initiatieven genomen... wat de Duitsers toen niet wilden. Die wilden dat de Europese Raad zijn eigen vlees zou keuren... Heeft Nederland ingebracht, laat dat de commissie doen in het kader van nu commissaris Reen. Dus Nederland heeft veel ingebracht en die, die discussie zal ook gevoerd zijn in die reflectiegroep. Nou. Fred, Het is duidelijk. Het gaat nog steeds te ver voor Nederland. Dat moeten ja. we zeker niet doen. Gewoon de crisis vandaag oplossen en morgen zien we wel verder. Als er dan van balen in de VVD ligt. Oké, okay, dankjewel. En we gaan nog even snel terug naar het WK wielrennen in Limburg. Gio Lippens, uh, is er iets ernstigs aan de hand? Tony nou Martin nog ja, de snelste. Ernstigs, uh, zo ernstig is het ook nog niet, maar het is wel vervelend voor lieve Westra, want hij is zojuist over de finish gekomen. Dat is heel fijn voor hem, want dan ja. is hij binnen, kan hij gaan douchen. Maar hij staat wel, op dit moment, terwijl er nog een mannetje of acht moeten binnenkomen, staat hij 32 Ah. Hij heeft een hele matige tijd gereden. Ver achter de snelste man tot nu toe. 2 minuten en 33 seconden. Achter Vasili Kirijenka. De, de Wit-Rus staat op de eerste plaats op dit moment. Gevolgd door Gruzdev uit Kazachstan en Barta uit Tsjechië. Nou, die laatste twee die zullen wel van het podium verdwijnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het podium er als volgt uit gaat zien. Tony Martin voor als wereldkampioen. Dan Taylor Finney op de tweede plek en Kirijenka op de derde plek. Maar we zijn er nog niet. Martin en Finney zijn allebei nog onderweg. Gio Lippens, dankjewel. En wij gaan nu verder met ons uh, buitenlandpanel. Allang beloofd. Allang, allang beloofd, maar die, nu komt het ook. Henk Schulte nordhold chinoloog en ondernemer. Al daar, in China dus. Lily Sprong is directeur van Turkije-instituut. We gaan het hebben over de rellen in de Arabische wereld. Enorm tumult over die film, we weten het allemaal allang. Onschuld van de moslims, heet die. Doden en gewonden, rellen in tal van landen... Um, ja, de, eigenlijk is gewoon de centrale vraag, euh, Lily... wat is nou de oorzaak de van die steeds terugkerende woede... en niet zomaar woede, maar ook tot bloedvloeiende woede in, da, in die landen? Ja, nou volgens mij is die woede er altijd en wordt hij gemobiliseerd met dit soort incidenten. Maar dat gemobiliseerd door gewoon... groepen als Hezbollah enzovoort. Ja, maar komt die, komt die tot, tot de uitbarsting, zeg maar. Maar die is er altijd. Er is een permanent gevoel dat men is achtergesteld. Het Westen bemoeit zich veel te veel met de regio. De Amerikaanse interventies worden natuurlijk door grote delen van de bevolking in die regio niet op prijs gesteld. Wel als het natuurlijk helpt om een dictator te verjagen... maar daarna moet het ook afgelopen zijn. Uh, iedereen weet natuurlijk de belangen die het Westen heeft. Zij voelen zich uh, ja, miskend door het nee. Westen. Uh, en hebben ook een hele andere opvatting... over wat wij uh, vrijheid van godsdienst noemen... en vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van godsdienst is vrijheid voor hun godsdienst... maar niet noodzakelijkerwijs maar voor andere godsdienst. Dat is eigenlijk de kern van het probleem, dat totale onbegrip... Over Een fundamentele onbegrip ja, over en, en, en weer. weer daarover ja. bijvoorbeeld. Ja, wat wij altijd als universele waarde hebben gemeend, vanaf 1947, iedereen onderschreven, ook de president of staatshoofd van die landen toen, mm -hmm. dat blijkt helemaal niet zo universeel te zijn. Dus. Steven, op een behoorlijke clash af. Want wij zeggen, we houden onze rug recht. Vrijheid van meningsuiting is vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van godsdienst ook. Maar net zoals je het in, kun je beter in het Engels zeggen: freedom of religion, maar ook freedom from religion. Mm -hmm. Nou, dat laatste is natuurlijk helemaal ja. niet in de, aan de orde in de als Arabische we dit, wereld. Als we dit incident, laten we het toch even op incident houden. In, de, in een context. Ja, het is echt plaatsen. geen incident hoor. Het is bedoeld, het is, nee, het is een reeks eigenlijk... van incidenten. Ja. Ja. Het, is, het is eigenlijk verwonderlijk dat die incidenten er niet steeds zijn dan dat ze zomaar af en toe opladen. Ja. Maar nu, Speelt, uh, speelt dit incident zich af in een, deze gebeurtenis uh, zich af in een speciale omstandigheid we hebben net die Arabische lente Arabische herfst, vol, volgens sommigen hebben we achter de rug de oorlog in de burgeroorlog in uh, Syrië, oplopende spanningen tussen Syrië en Turkije um, wat doet dit wat doet deze gebeurtenis aan, aan die spanningen gaan die dat heel erg verhogen of gaat het de weg net, net zoals die cartoonrellen een paar jaar geleden Nee, kijk, het verschil met vroeger was dat je in die landen een dictatuur had. Dus als er van hoge hand fors werd ingegrepen, ja. kon je dat nog indammen. Die dictatoren zijn weg. Nou, nieuwe structuren zijn er nog niet, behalve een beetje in Egypte. Dus nu is het free for all. En bovendien, de politieke krachten die hierachter zitten... hebben nu veel meer vrij spel dan vroeger tijdens die dictatoren. Want dit zijn in feite ook politieke islam, salafisten... die mm -hmm. nu vroeger door die regimes allemaal onderdrukt werden... en die nu deel uitmaken van wat wij denken dat een democratisch speelveld is. Maar dat is het natuurlijk helemaal het is niet. Je, het is grappig, wat je zegt of grappig? Je zegt net... behalve misschien in Egypte, daar is dan een beetje al sprake van, uh, uh, van, van structuur. Daar, na enig aandringen, heeft de huidige leider ook gezegd... ja, dit, dit, dit, dit, dit veroordeel ik, dit geweld althans, ja. deze manier van... Daar, daar, uh, dat, dat vind ik helemaal niet de manier, dat is ja. misschien een klein lichtpuntje. Ja, dat is op zich een lichtpuntje... maar daarmee is natuurlijk die spanning uit die samenleving niet. En naarmate die samenleving vrijer wordt, in de zin van minder dictatuur... krijg je dit soort sentimenten gewoon... Op Makkelijker naar boven en is het minder beheersbaar. Hm. Henk, uh, is, dit, is dit een nieuwsitem in China? De moslimrellen naar aanleiding van de nu weer een film over, over de, hun heilige profeet? Want er is ook een grote moslimgemeenschap in China, hè? de GUE. Ja, dat wil ik net zeggen. Er zijn, er zijn enorm veel moslims in China, misschien wel bijna 100 miljoen. Een hm. paar over niet etnisch Chinese moslims, dus de Oeigoeren, zeg maar. Dat soort volken. Maar ook de GUE's, inderdaad, die hm. vroeger een ander volk waren, nu Chinees zijn geworden. Ik moet je bekennen, ik was vorige week in China... maar de, ja. de headlines werden door een ander onderwerp beheerst. Kan ik me niet voorstellen uh, in China. <laughs> Ik heb dit niet... Uh, niet dit, nee, dus nee, nee, nee niet dan, speelt, dan speelt het dus kennelijk in ook van nee. de voorpagina's. Het is niet iets... Uh... Nee, maar, maar men maakt ze erg zorgen over de moslimsituatie in China zelf. Vooral het noordwestelijk van China, de Xinjiang... waar ook de religieuze activiteiten streng worden onderdrukt. Het gevaar van moslim-extremisme, zoals ze dat noemt, ziet men wel degelijk. Mm -hmm. ja. Lilly sprong eens even terug naar, deze, naar de context van uh, deze ge gebeurtenissen. Uh, we konden vandaag lezen een, uh, een heel mooi... Een hele mooie analyse in de Herald Tribune. En die man die schetst daar dat vroeger waren het gewoon de westerse landen... en, en Rusland en dat soort dingen. En die zorgt een beetje voor balans in het Midden-Oosten. Dat is allemaal weggevallen door de gebeurtenissen. Nu staat het Westen totaal niet te popelen om daar een rol te gaan spelen. Amerika houdt zich behoorlijk afzijdig. De moslimbroeders die de baas zijn in Egypte, daar zeggen ze van... het zijn niet onze vijanden, het zijn, het zijn niet onze vrienden... maar we houden ons afzijdig. Dus ze laten dit conflict ook, uh, deze incidenten, laten hun gang gaan is het dan toch niet de opmaat naar een escalatie in die hele regio? Ik ben het er niet mee eens dat het Westen zich afzijdig houdt uit die regio. Sterker nog, na het wegvallen van de Koude Oorlog... en de interventie in 1990 in Koeweit en daarna Irak en Afghanistan... Mm -hmm. hebben mensen in het Midden-Oosten het gevoel dat Amerika probeert... om zijn invloedssfeer uit te breiden. Ik bedoel, er zijn nu Amerikaanse en NAVO-landtroepen in een regio... waar die natuurlijk in de Koude Oorlog niet over dachten om te mm. komen. Hè, Amerika had er wel steunpunten, maar nu zit Amerika fysiek er met die troepen. En dat zijn, daar zijn een hele hoop mensen erg. Maar ze hebben misschien, wat, wat, wat ik weet niet of dat in dat stuk bedoeld wordt, maar Libië is een voorbeeld waarbij Amerika zich misschien voor de eerste keer heel erg juist erbuiten heeft gehouden. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk wel de NAVO-troepen ja, geweest... die Navo. een doorslaggevend ja. et cetera, et cetera. Bedoel, als het Westen niets had gedaan, dan weet ik niet hoe die burgeroorlog was verlopen. Je ziet het in Syrië, daar doet het Westen niets. Ik ben overigens geen voorstander van interventie, maar je ziet dat in Syrië het Westen niks doet. Niks kan doen vanwege het veto van Rusland en nog wat andere zaken. china En dat landen. duurt natuurlijk, ja, ander belang. Maar mm -hmm. dat duurt natuurlijk gewoon eeuwig uh, nog voorlopig door, hoor. Ik vind dat, het is, het is vervelend en ernstig, maar ik vind interventie van het Westen vind ik heel erg riskant in die regio. Omdat het gewoon niet gepruimd wordt. Het eh, dat dat, dat leidt onmiddellijk tot een confrontatie. Het zijn toch echt twee heel verschillende werelden. We begrijpen elkaar niet. In, ik denk dat In het Westen mensen niet begrijpen hoe de individuele verhouding... van de gemiddelde moslim tot zijn god en de profeet is. Maar zeg je dan daarmee, uh, en je kan het wel leren begrijpen... maar misschien wil je het niet aannemen, maar laat het nou maar zo... Dan ja. is die kloof er maar in de begrijpen we elkaar, maar niet. Nee, maar ik, vind, nee, ik, vind, dat je, niet nee, ik vind dat je wel moet proberen om die kloof te begrijpen. Ik bedoel, daarmee vergoeilijk ik niet wat er gebeurt. Maar ik wil helemaal niets vergoeilijken, absoluut niet. Maar bijvoorbeeld de Maagd Maria wordt beledigd. Hè? Nou, de gemiddelde katholiek hm. zal dat vervelend vinden, maar die weet dan dat er een heel instituut is, het Vaticaan in Rome, met de paus aan het hoofd, die daar eventueel maatregelen mee nemen. Een dergelijke hiërarchische structuur of algemene vertegenwoordiging is er niet in de moslimwereld, behalve in Iran en ten dele ook in Turkije. Maar in de rest van de wereld is het ieder moslim voor zich. Dus die voelt een veel nauwer band met zijn profeet en zijn god als hij beledigd wordt, die voelt een directere een individuele beleefd. verantwoordelijkheid om, om op te treden. Dat dat uit de hand loopt is natuurlijk verschrikkelijk mm. en moest niet mogen, maar wij willen ons, ons daar ook niet in verdiepen en het is natuurlijk ook verstrekt tegelijkertijd helder dat dit soort relletjes centraal wordt met. aangejaagd bedoelde. Ja, wel is het is toch niet zo dat want dat gevoel dat bekruipt mij ons is dat is dat is dat is dat, is dat uh, ja, is het Westers denken? Het lijkt alsof ze erop zitten te wachten dat het Westen weer wat raars doet. Nu weer die, die cartoons in Charlie Hebdo, dat satirische blad in Frankrijk. Ja, dat bevestigt voor heel veel moslims dat het Westen geen respect op kan brengen voor hun godsdienst. En dat ze daarmee dus gewoon de achtergestelde gebeten hond zijn. Goed. Uh, Ger, we gaan naar China, uh, ja. lijkt mij. Ik zei in de inleiding uh, uh, eerder in de uitzending... dreigt er een nieuwe Chinees-Japanse oorlog. Klinkt natuurlijk altijd lekker. Maar We <laughs> hebben er twee achter de rug. Eén in de, in de, ja, de Tweede wereldoorlog na, natuurlijk. En aan het eind van de 19e eeuw, 1894. Ja. Um, nu draait het om. En nu draait het om die, twee, om die paar eilandjes, die zijn van Japan, die waren van Japanse particulieren. De Japanse overheid heeft ze gekocht, eerst Tokio, maar toen dacht de overheid nee, die, die moeten wij hebben. Uh, dat is weer aangegrepen om een conflict, wat dus al eigenlijk al meer dan honderd jaar speelt, om weer uh, uh, op te laten laaien. Is dat zo? Zit dat erachter? Wordt dat aangegrepen om de oude animositeit tussen die twee landen op te laten laaien? Ja, ik denk het wel. Die, die, de geschiedenis is eigenlijk het allerbelangrijkste emotionele element in deze discussie. Er wordt wel gezegd terecht overigens dat die, die, die, uh, die visgronden rond die eilanden heel rijk zijn. Dat er veel olie en gas onder die, onder die bodem zit. Dat is zeker waar. Dat is ook een denk geopolitieke kwestie. Uh, dat China eigenlijk vindt dat de Oost-Chinese Zee en de Zuid-Chinese Zee de achtertuin zijn van, uh, van, van China. Zoals het eeuwenlang was. Voor het begin van de 19e eeuw. En dat eigenlijk Amerika en Westerse mogelijkheden daar niets te zoeken hebben. Een beetje mm -hmm. vergelijkbaar met Amerika toen het opkwam met de Monroe-doctrine, zei van Latijns-Amerika, gebied is van ons, Zij hebben Europese mogelijkheden niet te zoeken. Mm. Maar die emotionele beleving, die historie, wordt eigenlijk dat is wat het meeste uh, uh, pijn doet. Want kijk, in China wordt het zo beleefd, en het wordt zeker de communistische Partij enige een geschiedschrijving op de scholen benadrukt dat China eigenlijk een superiore natie was... tot het begin van de 19e eeuw. De enige beschaving die er eigenlijk toe deed op deze aardbol. En dat door allerlei nare ontwikkelingen... vooral imperialistische agressie... dat het uh, radicaal is omgeslagen. Dus mm. ieder Chinees kind leert op school over de eeuw van vernedering. Mm. Die begon in 1840 met de opiumoorlog. Maar de grootste boeman in die eeuw was Japan. Hm. Want inderdaad, wat je noemt het zelf. 1895 kreeg je de oorlog tussen China en Japan. Als gevolg daarvan... want dat heeft ook direct met dit conflict weer te maken... nam Japan nam Taiwan over, voor de eeuwigheid zoals het in het verdrag luidde... maar dat, uh, dat, dat vind je wel vaker, dat soort teksten, 19e-eeuwse <laughs> verdragen. En na het einde van de Tweede Wereldoorlog moest natuurlijk het boel worden teruggegeven. Ja, en ja. De discussie ging dan om, die eilandjes, waren die al Japans bezit... Toen ze, toen ze Taiwan overnamen, of zijn die ook gestolen van China? Maar het gaat toch al lang niet meer om de juridische vraag. Het gaat natuurlijk nou, om om... Te, jawel? Ja, gevoerd nou, gevoerd dat komt je ook allemaal boven. Je hebt allerlei ja. deskundigen en geleerden die op televisie hun zegje doen. Uh, maar nee, je hebt wel gelijk, het gaat om die motie. Het gaat eigenlijk om die motie. Wij, moeten weer, wij zijn weer nummer één. En we hebben ook ja. de economische en steeds meer militaire macht om dat te onderschrijven. Mm -hmm. Dus Japan, en dat waren ook... Kijk, het BZ van China zegt heel netjes... die daden van uh, die, die nationalisatie van die eilanden... zijn feite uh, ongeldig en onrechtmatig. Mm -hmm. Maar, maar militairen die roepen ja, maar dat uh, Japan heeft ons al 150 jaar lang geminacht. Hm. Uh, dat soort uh, woorden worden gebruikt. En, ze en nu gaan we een actie? rekening, uh, een score zetten. Ja. Nu wordt en, de rekening vereffen. En de Chinezen die hebben ook gezegd, van, uh, wij behouden ons het recht om... naar die boten die, van die van die, die erheen gevaren zijn... en die mensen die ze, nou naartoe zijn gaan zwemmen. Wij behouden het recht voor om in te grijpen, hebben de Chinezen gezegd. Hoe moet je dat in Chinese verhoudingen begrijpen, die opmerking? Dat moet je zien als een daad van wij willen niet als zwak overkomen. Want je moet ook een beetje de binnenlandse politieke situatie in China begrijpen. Die is erg onzeker op het moment. Het er komt staat... inderdaad allemaal op een buitengewoon ongelukkig ja, moment. de machtswisseling. De, de, de voorgenomen leider is twee weken buiten beeld geweest. Ja, om... Ver, geruchten variëren waarom. Van een, een zwemblessure tot een hartaanval. Mm -hmm. In ieder geval... In zo'n constellatie kan geen enkele Chinees leiderschap als zwak overkomen. En zeker niet naar de Japanse erfvijand. Mm -hmm. Dus dat, dat speelt enorm mee, de Chinese situatie. En heb je ook nog gisteren, was dat 18 september? Wordt ieder jaar herdacht dat de Japanse inval eigenlijk in, in Manchurije begon, 1931. Ja. Ja. Het uh, Moekden incident uh, waar de Japanners als voorwensel gebruiken... om noordoost china en later ook heel China aan te vallen. Wat ze zelf vindt, maar het het is daardoor krijg je nu ook over rellen gesproken. Ook daar nu die rellen. Je ziet foto's van of rellen, ja, eigenlijk toch wel rellen van jonge Chinezen... met zoveel fanatisme druipt van hun gezicht af. Dat nationalisme ja. wordt ontzettend ja. opgestookt nu tegen Japan. Japanse bedrijven moeten ja. het ontgelden. Ja. Ook niet handig. Want nee. het is een belangrijke handelspartner Absoluut. voor China. Ja. Het loopt uit de hand. Het loopt uit de hand. En er zijn twee redenen voor, denk ik. De eerste is wat China. Er sinds 1989, de Relle Plein van de Hemelse Vrede. Is, is een hele nieuwe, zijn nieuwe schoolboeken uh, opgestart op de scholen. Dus men heeft een patriotische opvoedingscampagne begonnen. Waarbij, als je over de Japanse geschiedenis leest. in Chinese schoolboeken. gaat alles over de, de oorlog tegen Japan. Het verzet tegen Japan. Dus de, de, de, de geesten van de jongeren zijn gebrainwashed. Ja. Een dat, dat tweede element is dat je mag niet over veel andere zaken demonstreren in China. He, nee. Over de Biflans-situatie, daar word je ja. niet geacht. Je bedoelt, ze op graag... willen sowieso de straat op. Ze willen graag de straat op. Uit waarvoor. Ja, als en dat barren... is ook heel interessant. Er waren al wat, wat kreten en slogans vorige week... die helemaal niet over deze kwestie gingen... maar over die borxila, die gezuiverde secretaris van Chongqing... of ja. over meer democratie. Dus dat is een hele delicate balans die de leiders moeten treffen. Ja, dus ze we willen wel die demonstraties. Ze willen het ook in de hand houden. Ja. Is het in de hand te houden als het uit de hand loopt? Wat... Wat is het risico voor de overheid daar? Nou, ze kunnen het aan de hand houden. In, nu ze al, in de meeste steden is de politieaanwezigheid groter dan het aantal betogers. Mm -hmm. Maar goed, de economische fallout, dat is echt groot. Ja, want Japan trekt zich. Althans, een aantal uh, auto, grote autogiganten heeft al gezegd... we leggen voorlopig de productie in China ja, nou maar even stop. Ja, ze te zeggen niet, ja. we gaan weg. Maar uh, inderdaad. Kijk, maar Japan is ook een hele, die heeft ook veel meer kaarten dan vroeger op, op, op, China, op China gezet. Door de crisis in Europa en Amerika... Is zijn de relaties, de economische relaties, ook steeds hechter geworden? Ja, wij moeten nog eventjes terug naar Limburg, naar het WK wielrennen. Gio Lippens, het laatste nieuws. We weten hoe het afgelopen is. Tony Martin is de wereldkampioen geworden. Ik wou bijna zeggen de nieuwe wereldkampioen. Maar dat klopt niet. Want hij was het vorig jaar in Kopenhagen uh, ook al. Hij versloeg Taylor Finney, de Amerikaan, hier uh, op de streep. Met 5 seconden en 37 honderdste. Dus heel krap aan de finish. En je zag het aan Martin. Na afloop ging hij plat op het wegdek liggen. Op zijn rug, ogen dicht. Helemaal leeg gereden. Ook Taylor Finney met een handdoek over het hoofd. Dat had te maken met de teleurstelling dat hij op dikke 5 seconden. Die wereldtitel heeft gemist op de derde plek, Vasily. De man uit Wit-Rusland die zo lang daar op dat podium heeft gezeten. Omdat hij heel lang de beste tijd heeft gereden. Maar uiteindelijk wordt hij dan derde. En dan gaan we even verder naar beneden op de negende plek. Alberto Contador, de winnaar van de Vuelta. Heeft zich in ieder geval nog goed hersteld in dat laatste deel. Met die Kouberg erin. Dat konden we ook wel verwachten. En dan kijken we naar de Nederlanders. En kunnen we zeggen dat het een baaldag was voor de Oranje Renners op de 25e plek. Wilco Kelderman, die is nog jong, die is nog talentvol. 3 minuten 35 seconden achter Tony Martin. En op de 38 e plek, dat is een beschamende klassering voor lieve Westra op 4 minuten en 18 seconden. Geen. We hebben veel geld verdiend, Rio. Ja, gelukkig wel, hè? Oké, okay, tenslotte nog even één minuut, Henk Schulten-Noordholt. Vandaag begint in Brussel de China-EU-top. Denk je dat daar deze kwestie, de Japan-China-kwestie, over die eilandjes ter sprake komt, of gaat het doodgezwegen worden? Ik denk dat ze daar niet over gaan hebben. Nee? Uit beleefdheid? Sorry? Uit beleefdheid, of omdat Europa daar ja, inderdaad nee, helemaal ik, niets ik, mee te maken heeft? volgens mij een, heel, een, een economische top. Mm -hmm. Er dus spelen over heel veel handelsgeschillen. Er dus speelt de kwestie van, moet China nou wel die, die obligaties kopen van Europa? Precies, dat soort Precies, zich dat inkopen zaken. in Europa. En ja. Ik denk niet de prijs wordt gesteld als deze kwestie aan de orde wordt gebracht. Want het is tenslotte een kwestie van binnenlandse mm. aangelegenheden. Maar misschien. wel gaan ze het hebben over zonnecollectoren en dat soort dat ja. zaken... die wel economisch van belang zijn. Oké, okay. dankjewel Hengst Vulten-Nordholt en Lili Sprengers van het... Turkije Instituut. En dit Dankjewel. was Villa VP Rovo vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zometeen. Tim overdiek met het Radio 1 Journaal en met Lucella Carrasso. Het, het doek valt voor velen in onze uitzending verbeet gaat weg uit de Tweede Kamer als voorzitter in haar Kielzorg 51 Kamerleden. Een Colombiaanse drugsbaron is opgepakt. Van André Kuikers was het al over en uit. En toch is hij vanmiddag weer in het nieuws. Want hij was op bezoek bij de koningin. De koningin zelf. Voor haar is het ook al voltooid verleden tijd. waar het de formatie van de regering betreft. Het leven gaat gelukkig door voor al deze mensen. geldt ook voor Lucella en mij. Naar nou, de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Een Deens Weekblad publiceert morgen de topless-fotos van Kate Middleton, de vrouw van Prins William. De hoofdredacteur zegt dat die Denemarken wil laten zien waar het allemaal om te doen is. De rechtbank bepaalde gisteren dat het Franse tijdschrift closer de foto's niet verder mag verspreiden. De Tweede Kamerleden Blok van de VVD en Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid worden betrokken bij de informatie. Ze gaan hun partijleiders Rutte en Samson seconderen. In het verleden, verleden kozen partijen er ook wel voor om fractiespecialisten bij de formatiegesprekken te betrekken, maar dat is nu niet het geval. De politie heeft de een spijkermat gebruikt tijdens een achtervolging. Die spijkermat werd vanochtend ingezet op de A59 bij Rosmalen. De politie achtervolgde een auto die betrokken was geweest bij een plofkraak. De bestuurder wist door te rijden en de auto werd later leeg teruggevonden in Hintham bij Den Bos. Van de daders ontbreekt elk spoor. En door een brand vanochtend in een oude textielfabriek in Enschede mogen de bewoners van zo'n 20 woningen de komende nacht niet thuis doorbrengen. Er wordt opvang voor ze geregeld. Enkele kleine bedrijfjes in het gebouw in Enschede zijn door de brand verwoest. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws?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 De online video over de actualiteiten van deze week met onze specialisten van het Expert Center. Zodat u niet alleen weet wat er speelt, maar vooral hoe u daar uw voordeel mee kunt doen. Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. Dat is beleggingsadvies anno nu. ABN Ambro, de bank anno nu. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Met internet, tot 120 MB. Met directe service tot 10 uur 's avonds. Met alles op de groei. JPC Business. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Lof en lintjes voor vertrekkende Kamerleden. Ze hielden het niet allemaal droog vanmiddag bij het afscheid. We praten met PvdA-Kamerlid Ariep. De eerste die zich officieel kandideert voor het Kamervoorzitterschap. En Franse cartoons leiden tot voorzorgsmaatregelen bij de Franse overheid. Ambassades vrezen protesten. We hebben vanmiddag de hoofdredacteur van het blad dat de cartoons plaatste. Natuurlijk ook het WK-Wielrennen. De mannen zijn klaar in Valkenburg, maar er is genoeg om over na te praten. We zijn er tot half zeven vanavond. Vanmiddag hebben 51 Kamerleden afscheid genomen. 13 leden kregen een koninklijke onderscheiding. De meeste aandacht ging toch vooral uit naar de scheidend Kamervoorzitter Gerry Verbeet. Michiel Breedveld, jij staat op haar afscheidsreceptie. Nou, klinkt gezellig. Ja, het is hier druk En uh, de gasten zijn zelfs onderverdeeld in de groepen A, B en C... om haar uh, uh, nog even een uh, ja, afscheid te nemen van haar. Dus wij staan nu in een bijkamer. En dan in de oude zaal van, uh, van de Tweede Kamer, de oude vergaderzaal. Daar is de werkelijke receptie. En op dit moment is groep B afscheid van haar aan het nemen. Zo druk is het. Ja, alle aandacht gaat naar haar uit. We kunnen haar hier overigens alleen nog bewonderen op een prachtig schilderij... Uh, van haar gemaakt wat hier opgehangen is. En dan staat zij naast Frans Wijsglas, Jeltje van Nieuwenhoven, Deetman, Bukman. Nou, noem de rij maar op. Uh, ja, alle aandacht naar haar. Ook in de Tweede Kamer vandaag, uh, waar zij uitgebreid in het zonnetje werd gezet. Ook door premier Mark Rutte. Aan jargon en moeilijke woorden had u als voorzitter een enorme hekel. Liever geen geheimtaal, zei u dan. U geeft met uw eigen taalgebruik zelf graag het goede voorbeeld. Ik denk dat geen van uw voorgangers het bijvoorbeeld gewaagd zou hebben... om publiekelijk te vertellen hoe u de minister-president liet wachten aan de telefoon... omdat de voorzitter bezig was een luier te verschonen van een van haar kleinkinderen. En er was geen woord Frans bij en dat relativeert behoorlijk. Het was trouwens mijn voorganger waar dit gebeurde, maar toch. Wat had ik graag zijn gezicht gezien. Nou, kortom, iemand die uh, respect afdwingt, zelfs aan de telefoon bij de premier. En, uh, nou ja, zij, uh, benadrukte vandaag, zij zelf uh, benadrukte vandaag nog even ja, de rol van het parlement die het parlement wat haar betreft moet spelen. En je zegt alle aandacht gaat naar haar uit vandaag, maar ik kan me voorstellen dat er inmiddels toch ook wel gesmoest wordt over haar... Uh over haar opvolging. Ja, er heeft zich al iemand uh, gekandideerd. Kadisha Ariep, lid van de Partij van de Arbeid... al sinds een uh, jaar of tien, als ik het zeg, uh, uit mijn hoofd. Um, ja, zij heeft zich uh, um, de afgelopen jaren vooral sterk gemaakt... voor uh, het belang van, uh, van kinderen, van uh, nou ja, dat soort zaken. Uh, zij, ik probeer haar te vinden hier, maar jullie spreken haar later. Um, zij is de eerste die over de brug komt. Voor de rest moeten we het nog doen met uh, geruchten. En dat was natuurlijk het afscheid van die 51 Kamerleden. Hoe verliep dat vanmiddag? Nou ja, dat is natuurlijk een afscheid uh, met gemengde gevoelens. Want niet iedereen vertrekt vrijwillig. Um, een flink aantal Kamerleden moet afscheid nemen omdat de kiezer anders heeft beslist. Een flink aantal Kamerleden moet afscheid uh, nemen omdat de partij anders heeft beslist. Ja, en er zijn een aantal Kamerleden die uit vrije wil uh, vertrekken... omdat de grijze haren nu wel erg overheerstend worden. Ja, een uh, gevoel van gemengde uh, emoties dus. Ik loop hier met een gevoel van weemoed, maar tegelijkertijd weet ik dat het politiek tijdelijk is. Vandaag ben je Kamerlid en morgen niet meer. Vandaag ben je minister en morgen niet meer. En zo hoort het ook. En dan wordt het stil en dan uh, juichen ze thuis al, dat ik dan wat vaker thuis ben, hopelijk. Ik heb heel hard gewerkt. Ik ben twee jaar geleden begonnen met een verbouwentje van mijn keuken. En ik kan nu pas beginnen met het rechthangen van de kastje. Jammer. Heel jammer. We hebben echt leuke dingen kunnen doen en nu gaan we gewoon uh... lekker verder. Nou, het is uh, mooi geweest, denk ik. Ik dank u zeer, het gaat u goed. Eén voor één zijn de Kamerleden vanmiddag in uh, de laatste zitting dus van deze Tweede Kamer in het zonnetje gezet. Ja, allemaal mensen die uh, toch met liefde terugkijken op uh, de tweejarige of soms kortere periode... maar soms ook 18 jaar Kamerlidsmaatschap uh, zoals uh, Sharon Dijksma. Destijds het jongste Kamerlid en nu de jongste Nestor van de Kamer die afscheid neemt. Uh, het langzittende Kamerlid dus. Um, ja, uh, ieder Kamerlid ervaart uh, dit werk als een roeping. En dat uh, is wat je hoort, vooral vandaag. Michiel Breedveld, jij gaat kijken hoe groep C zometeen uh, afscheid neemt van Gerdy Verbeet. En zoals uh, gezegd tegen vijven, dan praten wij met Ghadisha Ariep van de PvdA. Een andere groep mensen, ook in Den Haag, massaal kun je het niet noemen, maar toch. Zo'n 200 Chinezen kwamen bij de Japanse ambassade in Den Haag om daar te demonstreren. Zij protesteerden tegen de claim van Japan op drie eilandjes in de Oost-Chinese zee. Een bijdrage van Jeroen de Jager. Muziek die hier uit de speakers van de auto schalt, kan niet verstaan, maar het wijsje is wel duidelijk. De internationale, het uh, lied van de communisten, socialisten en dus ook van de Chinese volksrepubliek. Nou, de groep Chinezen, Chinese-Nederlanders hier is inmiddels uitgegroeid tot een 200 mensen, denk ik. We gaan zometeen lopen richting de Japanse ambassade en zijn van plan daar een brief aan te bieden. Jongeman hier met een Chinees vlaggetje in zijn handen. Wat is er aan de hand? Waardoor loopt dit nu ineens zo hoog op? Ja, uh, Japan uh, gaat op een rare manier om. Het is, uh, het is, meer, het is meer dat disrespect gebeuren. Als ze vreedzaam, vreedzaam onderhandelen met China, uh, goede afspraken maken, dan is niks aan de hand. We ja, nou zijn die eilanden al sinds de Tweede Wereldoorlog in de handen van Japan. Waarom dan nu ineens daar zo'n gedoe over? Ja, er worden mineraal gevonden. Dus uh, daar mineraal, aardolie, al die dingen. Aardolie, daar gaat het gewoon om. Ja, daar gaat het gewoon om. Maar toch, ze kunnen, ze kunnen gewoon met z'n allen een goede afspraak maken. En hoe kun je dit vreedzaam oplossen? Op dit moment zou ik het niet weten. En onze standvastige zitten tegen de kluchter van de Japans eiland kan kopen... En samen aan de grote manifestatie. Chinese volkslied dat hier in de demonstratie nu wordt gezongen. Ik sta hier even te kijken langs de kant en me af te vragen waar het voor is. Heeft u het gezien inmiddels? Nee, nog niet. Die eilandengroep waar er gedoe over is. Olie en gas. Dus geld. Meestal is dat uh, toch de drijfje voor een hoop ellende. Ja, het is een regio waar natuurlijk een schaarste aan grondstof is. Dus uh, altijd door de eeuw heen een situatie van conflict geweest. En we zouden het nu beter moeten weten, maar helaas, want mensheid leert toch niet. Goidaal, iets in China! Volg Ik goidaal iets in China. Ja, nou, de demonstratie komt hier aan bij de Japanse ambassade. Hermetisch gesloten. De lamellen aan de voorzijde waar de demonstratie plaatsvindt zijn dicht. Geen bewegingen achter die lamellen. De demonstranten die worden achter de hekken geplaatst. Hier aan de overkant van de straat kunnen hun spandoeken aan die hekken ophangen. The Yu Islands are part of China. Nou, met een envelop to the embassy of Japan lopen ze naar de poort. Dit is een protest letter. Ja. Achter die poort staat een Japanner, onduidelijk wie dat is die de brief in ontvangst neemt. Verder kunnen wij ook niks uh, meer doen. Dit gaan af van, uh, van de overheid van Japans. Dat was het. De Chinezen bij de Japanners in Den Haag. Jeroen de Jager was dat. Dan het WK wielrennen. De tijdrit bij de mannen zit erop. Um, even voor half vijf, Gio Lippens, we horen een volkslied. Volgens mij niet een heel verrassend uh, lied. Nee, het is het Duitse volkslied. Eigenlijk mag je er niet doorheen praten. Maar ja, zoveel tijd hebben we niet. Dus ik wacht maar niet totdat het afgelopen is. Tony Martin staat op het uh, erenpodium. En voor hem wordt het volkslied gespeeld. Hij is de wereldkampioen bij de tijdrijders van de mannen. En uh, ja, het is geen vreemd volkslied dat we hier horen. Want bij de vrouwen gisteren was het al hetzelfde met Judith Arendt. En bij de ploegentijdrit bij de vrouwen. Specialized. Ploeg onder Duitse licentie. Drie Duitse renners, Ook daar klonk het Duitse volkslied. Maar het was toch nog spannend op het eind. Want uh, Tony Martin was... Onderweg weliswaar vrijwel voortdurend de beste. Uiteindelijk had hij niet meer dan vijf seconden over op de nummer twee. De Amerikaan Taylor Finney. Nou, nu klinkt het applaus, nu kunnen we weer op volle kracht gaan praten. Maar in ieder geval, Telefini kwam dichtbij, maar het kwam net niet ver genoeg. Hij was zwaar teleurgesteld. De Amerikaan die twee jaar geleden nog in Australië uh, de wereldtitel pakte bij de belofte. Het is dus nog een jonge vent, hij heeft nog ruim de tijd. Is veel jonger nog weer dan Tony Madden, die ook al niet de oudste is. Maar goed, hij was zwaar teleurgesteld. en zat uh, minutenlang met een handdoekje over het hoofd uh, op het asfalt. Maar uiteindelijk staat hij nu toch met een uh, uitgestreken gezicht op het podium. Hij is niet blij. De nummer drie is wel heel blij... Want dat is een verrassende nummer drie, reed onder goede weersomstandigheden. Dat weer heeft zeker invloed gehad vandaag. Vasilij Kirienka, de Wit-Rus, die heel lang in die hotseats op die plek heeft moeten blijven zitten, totdat er betere mannen voorbij kwamen. Nou, pas op het einde gingen deze mannen onder de tijd van Kirienka door. Dat is de top drie. Dat was het, op... het erepodium, maar de klanken ja. van het Wilhelmus volgens ja. mij kwam nooit in de buurt van het erepodium. Uh, nee, nee, nee. Sterker nog, we hadden, wel iets, we hadden misschien niet uh, verwacht dat Liebe Westra wereldkampioen zou worden, maar dat in de de buurt van het podium zou komen. Misschien wel een top 5 placering zou rijden, hadden we wel verwacht. Nou, Westra, echt dramatisch, werd 38ste op 4 minuten en 18 seconden van de winnaar. Ik heb net even gevraagd aan mensen van de wielerunie, uh, is die gevallen? Nou, ze dachten van niet. Hij heeft gewoon slecht gereden en dat is dan echt wel een hele zware tegenvallen voor Lieve Westra. En die andere Nederlander, die is nog jong. Wilco Kelderman, 21 jaar oud pas. Die eindigde als 25ste. Maar ja, ook ver buiten de top natuurlijk. We zagen ook een momentje een uh... Uh, ja, opmerkelijk momentje, Alberto Contador, winnaar van de Vuelta. Hij werd voorbijgereden door de latere wereldkampioen, door Tony Martin, op twee derde van het parcours. Nou, dat zegt genoeg, hè. Martin heeft geheerst, dat wel. We zijn helemaal bij. Dankjewel, je wel, Gio Lippens. en Loco, deze drugsbaas, was voor veiligheidsdiensten evenveel waard als Osama Bin Laden. Hij is nu opgepakt in Colombia, zo meer erover. Waar duiken de avondfiles op? Bij de ANWB, Edwin ja, De meeste duiken op in de, in de Randstad. En vooral aan de zuidkant van Amsterdam en Rotterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... staat het Amstel 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Bij Rotterdam staat op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Pernis. 12 kilometer file. Er staan de vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. De afscheidsreceptie voor vertrekkend Kamervoorzitter Verbeet... is nog volop aan de gang, dat kon u net horen. De eerste kandidaat voor het Kamervoorzitterschap... om haar op te volgen dus, heeft zich gemeld. Carisha Ariep, ook PvdA-Kamerlid, goedemiddag. Goedemiddag. Liepen u hier al lang mee rond met dit plan? Nou, ik heb de afgelopen periode vaker de plenaire vergaderingen moeten voorzitten... en ik heb dat met plezier gedaan. Ik vond het ook een hele eer om dat te mogen doen. En ik zit al 14 jaar in de Kamer... En ik heb uh, mijn uh, kamerlidmaatschap uh, met passie en bevlogen, Vlogenheid gedaan. En ik wil uh, die lange parlementaire ervaring wil ik gewoon breder inzetten. Nu komt er morgen een, een definitieve profielschet. Heeft u daar al iets van gezien? Past u daarin? Ik heb uh, vandaag is het ontwikkeld is de ontwerpprofielschets door de Oude Kamer uh, vastgesteld. Uh, ik vind wel dat ik aan de criteria voldoen... als het gaat om lange parlementaire ervaring... als het gaat om de representativiteit. Want ik ben ook uh, lid van de Raad van Europa. Ik vertegenwoordig Nederland ook in allerlei gremia. En het is niet uh, de eerste keer dat ik dat zou doen. Dus ik uh, vind dat ik over alle capaciteiten beschik... Uh, die een uh, goed voorzitterschap uh, kunnen uh, stimuleren... Of, of goed voorzitterschap kunnen uh, waarmaken, daarvoor doe ik aan. En voor sommigen heeft u ook nog iets extra's. Adrie Duivenstein, bijvoorbeeld uw oud-collega bij de PvdA... die zei afgelopen zaterdag dat het goed is als u het woord, want dan bent u de eerste allochtone voorzitter van het parlement. Daar is het wel eens tijd voor, vindt is, is hij. Uh, vindt u zelf ook een reden waarom u gekozen zou moeten worden? Uh, absoluut niet. De profielschet daar staat uh, bij uh, welke criteria nodig zijn... om deze functie goed te kunnen vervullen. Ik vind dat ik daaraan voldoet. Ik heb de afgelopen 14 jaar gefunctioneerd... als een uh, zichtbaar uh, volksvertegenwoordiger. Ik heb uh, verschillende uh, maatschappelijke kwesties op de agenda gezet. Uh, ook uh, oplossingen uh, weten te vinden voor uh, complexe kwesties. En dat had niks met mijn allochtonen afkomst te maken. Natuurlijk kom ik... Uh, ben ik geboren in een ander land? Dat, in ook je ook aan, dat zult u ook aan mij kunnen ja. zien. Ik heb geen blond haar, ik heb geen blauwe ogen. Uh, maar ik ben een volksvertegenwoordiger en uh, ik. Ik vind dat je ook moet kijken naar uh, de capaciteiten van, uh, van de voorzitter. En ik wens de Kamer de beste persoon. Uh, dat verdient de Kamer. Uh, en ik, ik hoop dat de Kamer mij uh, ook uh, die mogelijkheid biedt. Uw uh, PvdA-collega, volgens mij met grijs grijshaar, uh, Ronald Plasterk... heeft laten weten dat hij geen kandidaat is. Bent u de enige namens uh, de Partij van de Arbeid-fractie? Uh, het is uh, gelukkig een uh, vrije kwestie. En ik uh, ben blij dat ik uh, dat meemaak... Dat, uh, dat Kamervoorzitterschap niet meer uh, in de achterkamertjes wordt bekonkeld. Maar hebt u binnen de fractie al gekeken naar nee. de 38 stemmen? Uh, ik heb uh, aan niemand toestemming gevraagd... maar ik heb wel mijn collega's daarvan op de hoogte gebracht. Dat is wel netjes. En die vinden dat een goed idee? Tot nu toe krijg ik alleen maar leuke reacties. Ja, eerder werd bekend dat de kamerleden Gerard Schaal, D66... en Anouska van Miltenburg, VVD, een kandidatuur, kandidatuur overwegen. Uh, zijn dit geduchten tegenstanders voor u? Uh, het zijn allemaal de 149 uh, Kamerleden, uh, zijn uitstekende Kamerleden. En ik vind het uh, heel belangrijk dat iedereen uh, die mogelijkheid heeft om zich te kandideren. Dus ook collega Schouw en collega van Miltenburg uh, vind ik prima dat ik met ze mag concurreren. Maar waarom bent u de beste? Hoe wilt u zich gaan onderscheiden in die 150 mensen? Ik heb me de afgelopen tijd uh, onderscheiden als, uh, onderscheiden als uh, Kamerlid. Ik ben geen... Uh, nee, hebt doos... het criteria genoemd, maar ja. waarom... Onders... Ik neem aan dat al die Kamerleden dat van zichzelf vinden... maar waarin kunt u zich echt onderscheiden van de rest? Uh, ik denk door het feit dat ik uh, het reilen en zeilen van de Kamer... als geen ander ken. Uh, de lange parlementaire ervaring die ik heb... 14 jaar, dat is niet niks. En het feit dat je ook die 14 jaar prima overleeft... dat zegt ook iets over de capaciteiten van een persoon. En ik heb ook laten zien dat ik buiten mijn Kamerlidmaatschap ook heel veel taken intern heb vervuld. Zoals lid zijn van het presidium... en dan ook mij bemoeien met de interne organisatie ja. van de Kamer. Maar ook voorzitter van de Kamer heb ik laten zien dat ik dat ook kan. En, en nog ik even wil die ervaring inzetten ja. voor een beter functioneren. Nog, nog even één puntje, mevrouw Arie. Ja. Want dit is niet uw normale stem, hè? want dan zou u het geen dag volhouden als voorzitter van de Tweede Kamer. Nee, ik, ik uh, heb oh. één keer per vijf jaar uh, echt uh, last van griep en dat is deze oh. dagen. Uh, en dan moet is u niet... net nu campagne gaan voeren. <laughs> nou, het komt allemaal wel goed en uh, daar uh, moet ik het niet van hebben. Ik van zou zeggen, nu even drie dagen uh, uw mond dicht houden om uh, volgende week volop <laughs> de strijd aan te gaan. Maar goed, mevrouw Riep Beterschap en uh, we gaan zien wie dat wordt volgende week. Dank u wel. In ieder geval een prachtig bruggetje naar Marco Verhoeven. Het is bijna tien voor vijf met het meer. Marco. Want de natuur, okay? uh, Nee, het die, die, die, ligt allemaal aan het winnen, natuurlijk. Hè. Die regen, die pokkenregen. Want die natuur die gaat fascinerend. De keer afgelopen nacht red ik vanuit Den Haag terug naar Amsterdam. Je kent het wel, 80, 90, 100, 120. Ja. Ik wist het even niet in, in complete verwarring. Ja hoor, flits. Een paar kilometer verder... Weer flits. Dat kan niet. Maar schuilpel, derde aan, een groot flits. Maar het was gewoon een bliksemflits. Ja, klopt inderdaad. We hebben die, die felle buien. Die, die laten niet alleen regen los. Maar af en toe ook inderdaad een onweersklap. En een onweersklap wordt voorafgegaan door zo'n bliksemflits. Overdag zie je die op, uh, niet zo uh, makkelijk. Ja, als die bui dichtbij is, dan valt die wel op. Maar als die verder weg is, niet. Maar in de nacht, ja, dan kan een bui op 40 kilometer... Uh, je wel het idee geven inderdaad... dat er iemand met een cameraatje langs de kant van de weg staat. En hoe komen die regenbuien nou zo zwaar? En dat heeft te maken met, uh, met hoe koud de lucht boven ons is. En dan praat je over een hoogte van zo'n 5 kilometer. Uh, nou, normaal zal dat uh, een graad of min 20 zijn of zo nu. Maar juist op dit moment trekt daar hele koude lucht over met uh, min 30 graden op 5 kilometer hoogte. Aan de grond is het nou, boven land 10 tot 15 graden. Maar de Noordzee is nog 19 graden. En daar trekt die hele koude lucht overheen. En hoe groter dat verschil nou is tussen die temperatuur van de lucht op 5 kilometer hoogte en aan de grond hoe zwaarder buien kunnen worden. Nou, We hebben een noordwestenwind, dus die buien komen... het grootste deel van het land over de Noordzee aan. En dus fel uit. En gaat dat lang duren? Nee, want vanavond wordt de lucht alweer warmer. Dat gebeurt het eerst in Zeeland. Overigens, Zeeland heeft sowieso het beste weer gehad vandaag. Zitten een beetje in de schaduw van Engeland, noemen we dat. Er zit niet zoveel Noordzee voor, zodat die buien zich niet kunnen ontwikkelen. Nou ja, vanavond wordt de lucht vanuit die hoek dan ook weer warmer op hoogte. En dat betekent dat de buienactiviteit zal gaan afnemen. Dat zal het laatst gebeuren in het noordoosten van het land. Daar kunnen de buien het langs doorgaan. En ook in het noordwesten bij de zee hebben we vannacht nog wel een bui. Marco Voef, dankjewel. Er is een grote drugsbaas uit Colombia opgepakt. Op zijn hoofd stond hetzelfde bedrag als op dat van Osama Bin Laden. De Colombiaanse drugsbaas Daniel Barrera, alias El Loco... werd opgepakt in het grensplaatsje San Cristobal. Het was een gezamenlijke operatie van Colombiaanse, Venezolaanse, Britse en Amerikaanse opsporingsteams. Korsbend Kees Edenbaas in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Kees, wat stond er op het hoofd van El Loco? Nou, 5 miljoen dollar in de Verenigde Staten maar liefst, uh, Tim. En Colombia die heeft daar in de afgelopen periode nog eens een keer 5 miljard pesos bijgedaan. Dus ruim 2 miljoen euro is dat. Hij heette trouwens Loco, de, de gek, vanwege zijn nogal uh, eigenzinnige manier van optreden. Zo gebruikte hij geen moderne communicatiemiddelen, geen mobiele telefoon of zo. Hij belde alleen vanuit openbare telefooncellen. Hij reed rond in gepanzerde auto's, maar uitsluitend met vrouwelijke chauffeurs... En hij stopte zijn vingertoppen in een gloeiende braadpan... om te voorkomen dat er ooit nog vingerafdrukken van hem gemaakt zouden kunnen worden. El loco, gepakt. En als je het dan hebt over een grote drugsbaas, Kees, wat voor type, wat voor kaliber was hij dan? Nou, hij is boven komen drijven nadat de, de, de grote drugskartels van Cali en Medellin... Eh, eh, werden onthoofd, eh, een, een 25 jaar geleden... Um, uh, hij uh, opereerde uh, aan de oostkant van, uh, van Colombia en aan de noordkant. Hij corrumpeerde langzaam maar zeker uh, alle, allerlei uh, officials in die regio. Niet alleen aan de Colombiaanse kant, maar ook aan de Venezolaanse kant. Hij deed zaken met allerlei criminele bendes in die regio. En maar niet alleen met dat, maar ook met paramilitaire organisaties... en ook met de, de beruchte Gria-beweging FARC. Dus met iedereen eigenlijk. Hij uh, vervoerde tonnen per maand aan drugs. Sommigen zeggen zelfs 10 ton per maand. Een deel daarvan ging in noordelijke richting via het Mexicaanse Sinaloa-kartel richting de Verenigde Staten, en een ander deel in de richting van Afrika en dan uh, via Afrika naar uh, naar Europa. Dus uh, ja, een hele belangrijke uh, uh, man was dit. Um, dat Het wordt ook wel ge duidelijk gemaakt. Je denkt, je denkt dan een beetje aan Pablo Escobar, die iedereen op de hele wereld kent. Maar deze man, Daniel Barrera. ik moet je eerlijk zeggen, ik had er nooit van hem gehoord. Nee, nee, hij, uh, hij is niet zo uh, uh, publiek bekend geweest als, uh, als Escobar. Hij was misschien wel, uh, wel even groot voor wat betreft zijn invloed op de internationale drugshandel. Het feit, uh, hoe belangrijk hij was, blijkt ook uit, uit het feit dat de president Santos uh, zelf op de nationale televisie is verschenen... En ...geflankeerd uh, door de minister van Defensie om aan te kondigen dat deze man is opgepakt. Meer dan twintig jaar kwaad en, en verderf heeft deze man rondgestrooid in Colombia en de rest van de wereld wereld, zei eh, Santos. En er is dan nu een einde aangekomen. Hoe lang waren ze al naar hem op zoek? Zeker als je bedenkt dat dan zoveel internationale opsporingsteams hier dus mee bezig waren. Nou, al heel lang hoor. Er loopt al heel lang een operatie naar hem. Ze wisten al dat hij zo nu en dan in Argentinië zat. Soms in, in Brazilië. Maar in de afgelopen vier maanden zijn er allerlei opsporingsdiensten... hebben de, de krachten gebundeld. Uh, de Amerikaanse CIA, de, de MI6 uit, uh, uit Engeland is erbij betrokken geweest. En de veiligheidsdiensten van Colombia en, uh, en Venezuela. En uh, opmerkelijk genoeg... Uh, vandaag is duidelijk geworden dat de operatie om hem uiteindelijk te arresteren werd gecoördineerd vanuit Washington, waar de hoogste uh, Colombiaanse politiegeneraal op dit moment uh, op bezoek is. Uh, en uiteindelijk is hij gewoon gearresteerd in een, uh, in een telefooncel uh, voor een kerkje bij San Cristobal. Uh, het is uh, wel opmerkelijk dat de Amerikanen en de Britten gewoon hebben samengewerkt en dan nog wel in Venezuela, het land van Hugo Chávez. En Chávez heeft nog eens een keer duidelijk gemaakt, dit is het bewijs, internationaal gezien, de, dat ook hij uh, er alles aan doet om de internationale uh, drugshandel aan banden te leggen. Die, met die woorden hebben we worsted nog niet te horen spreken, uh, dat ze uh, graag met hem samenwerken. Uh, dan is het natuurlijk ook een hele logische vraag, uh, de internationale drugshandel. In hoeverre is die nu een flinke slag toegebracht? Nou ja, het is een hele grote slag. Maar ik denk ook niet dat we ons al te veel illusies moeten maken. Het gaat natuurlijk toch om onuitroeibaar kwaad. Omdat er zo ontzettend veel verdiend wordt aan die internationale drugshandel. En omdat er zoveel uh, mensen zijn gecorrompeerd door die handel. Dus ja, ik denk dat het toch een beetje zo is zoals in voor, uh, voorgaande gevallen. Uh, de kop is eraf, maar de tentakels die blijven waarschijnlijk bestaan. En steken wel weer ergens anders de kop op. Kees Edenbaas vanuit Bogota El Loco, de drugsbron uit Colombia... is opgepakt samen met zijn vrouwelijke chauffeurs in San Cristobal. dankjewel. Na vijf zijn we terug. Dan hebben we het over die triltoren van Rijkswaterstaat. Langs de A2 bij Utrecht. Ze weten eindelijk waardoor die trillingen werden veroorzaakt. Te maken met de glazenwasser, dat hoort u allemaal straks. En ook premier Rutte, demissionair premier Rutte... die gaat de uitruilformatie beginnen. Want zo staat hij inmiddels de boek. Tot zo. Vanavond, BNN Today. En met een loopje. Nee, we nee, hebben geen loopje meer. Jammer. Gaan ja. we wel van het loopje. Ja, nee. het, ik weet waar je van houdt. Vanavond om half negen op Radio 1. En als je mensen wil spreken, nodig ze gewoon ergens in een café uit of zo... maar niet in de kamer, omdat de koffie echt heel slecht is. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik heb Lassig heel hard Twitter. getraind, ja. maar je hebt er dus, ik heb er dus helemaal niks aan gehad. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.